Uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Over twee weken kunnen we een vernieuwde booster halen. Vandaag keurde de Europese medicijnclub een aangepast coronavaccin goed... De vaccins van Pfizer en Moderna zijn zo getweekt dat ze beter werken tegen de Omicron-variant. Volgens deze hoogleraar immunologie is de upgrade goed nieuws. We weten van het oude vaccin dat dat in de, nog steeds heel erg goed beschermt tegen ernstige ziekten en ziekenhuisopname. Maar dat dat niet meer zo goed werkt tegen besmet raken en ziek worden. Vooral niet tegen Omicron. En deze nieuwe vaccins, daar zit ook een component in dat je dus echt ook weer een afweer tegen Omicron opwekt. Dus daar verwachten we van dat dat beter gaat. Vanaf half september staat een nieuwe boost rond op de planning voor iedereen boven de 12 die dat wil. Je auto op een drankje trakteren aan de pomp? Het is voor het eerst in jaren goedkoper in Nederland dan in Duitsland. Onze oosterburen kregen een tijdje flinke korting op brandstof, maar dat is weer voorbij. Nederlandse pomphouders in de buurt van de grens zijn daar blij mee. Die hopen dat er weer meer mensen bij hen komen tanken. Prinses Amalia gaat begin volgend jaar voor het eerst mee op een werkreis met haar ouders. Ze gaan een eiland hoppen in het Caribische deel van het Koninkrijk. Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Ostasius en Saba. Ze staan allemaal op de planning. Voor Amalia draait het vooral om kennismaken. En mbo'ers in Utrecht kregen vandaag hoog bezoek. Onderwijsminister Dijkgraaf kwam langs op het Grafisch Lyceum om met hen te praten... over de kloof tussen mbo'ers en andere studenten. Want ze hebben best wel wat te klagen, bijvoorbeeld over hun stage. Ja, je wordt dus ook gewoon volledig ingezet als uh, werknemer. Maar vervolgens krijg je dan geen volledige... Ja, je wordt niet goed betaald, dus je krijgt geen stagevergoeding. We doen allemaal andere dingen en dat mag ook. Maar we moeten wel dezelfde uh, rechten, uh, kortingen en waardering krijgen. Het gaat wel een stapje voor stapje de goede kant op. In Utrecht mogen mbo'ers nu bijvoorbeeld lid worden van een studentenvereniging. En de minister wil nog meer gelijke rechten. Hij vindt het scheef dat mensen bij het woord studenten... Nog steeds alleen aan hbo- en universiteitsstudenten denken. En dan nog het weer. Lekker zonnig vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen wat meer wolken dan vandaag, maar ook wel weer zon dan tussen de 23 en 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is nog steeds heel erg druk op de weg. Onder meer op de A10, de ring van Amsterdam, staan lange files. Maar ook op de A5, voor de aansluiting met de A10... heb je 20 minuten oponthoud vanuit Hoofddorp. Op de A9, van Diemen naar Amstelveen, is een ongeluk gebeurd. Tussen Amsterdam-Belmermeer en Amstelveen kost dat je een half uur extra. Daar is maar één rijstrook open. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar is na een ongeluk wel weer vrij. Maar de vertraging is nog een half uur tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velsen. Op de N202 sta je ook helemaal vast van Amsterdam naar IJmuiden. Je hebt daar ruim een uur tijdverlies voor de aansluiting met de A22. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen sta je vast tussen Bloemendaal en IJmuiden... met bijna drie kwartier tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...de muziekredacteur moet uithangen. Maar morgen is dat natuurlijk wel een heel ander verhaal. Dan staat alles in het teken van de race. En dan hebben we het niet over de race... ...waardoor je mee naar de wc zou moeten gaan. Nee, dan hebben we het over iets heel anders. De Dutch Grand Prix. Voor morgen begint het dan echt met de vrije trainingen. En om geheel in stijl te beginnen... ...is deze van Yellow toch wel op zijn plaats. Want ja, het is weer zover, want uh, dit uh, staat te gebeuren. vrienden, want uh, dit weekend uh, zal duidelijk worden of Max Verstappen misschien wel een vervolg kan geven aan de overwinning van volgend jaar. Ja, zeg ik, vorig jaar. Want ja, hij heeft uh, vorig jaar tenslotte die wedstrijd gewonnen. Er is in ieder geval een uh, nieuwe bokaal ontworpen door Pablo Luker. Die heb ik uh, gisteren gezien. Uh, een heel mooi ontwerp. Volgens velen is het misschien nog wel echt wel iets om in je prijzenkast op te bergen. Nou of dat zal lukken dat weten we niet. Wel kreeg ik vandaag ook het bericht maar ik denk dat meerdere mensen uit de media die hebben gekregen. Max Verstappen is benoemd in de orde van of eigenlijk gezegd officier in de orde van de Oranje Nassau. Daar is hij tot... Ja, een onderscheidingen onderscheiding. Een spijltje, Net zoiets als wat Rob Harms heeft gekregen. Maar dat, dat is alweer een tijdje terug. Um, dat is hem dus gegund. En nou ja, er zijn nog veel meer dingen die aan de gang zijn. Race radio heet het uh, wat betreft dit station. En hoe dat eruit zal zien, uh, dat zal uh, de komende dagen wel blijken. Vanaf zaterdag is het uh, zover. 10 tot sowieso 5. En zondag eh, eigenlijk hetzelfde laken een pak, Ook van 10 tot 5, uh, 6 tot uur. Dus dat uh, is uh, zo'n beetje het uh, globaal spoorboekje. Wat we dus hier gaan doen. Met uh, allerlei dingen, interviews en noem maar op. En ik zei de gek: ga dan ook nog een beetje de straat op. Of er uh, daar nog wat uh, te beleven valt. Tussen de mensenmassa, je weet het niet. En uh, er zullen ook uh, wat uh, interviews uh, voorbij komen. Van uh, de mensen die we hebben gesproken vooraf aan dit evenement. Dus dat uh, is sowieso eigenlijk een beetje de hoofdmoot. Nou Brian Taylor en zijn, uh, en zijn orkest die maken er dus nu een eind aan. En dat komt mooi uit, want dan gaan wij weer gewoon verder met uh, een stuk muziek. Want dit is uit Alkmaar. En ik heb een zwak voor die jongens en één dame, want er zit ook een dame in. Ze heet 3-point landing en dat is een traps raket. Die zullen we zeker gaan zien zondag. Glaming eyes have an spell. keep your legs, keep your legs from running well. Don't look at where you don't Creatures in have a neck for raising hell. The heavy words, heavy words and curses dwell. Met duizelwekkende snelheden wordt dit uh, allemaal uh, afgewerkt. Want ja, tenslotte zitten we ook in een circus met 20 uh, met dure dinkitos. Uh, kijk ook een beetje stiekem vooruit uh, naar, uh, naar straks tussen 7 en 10. En we hebben het aangedurfd. We hebben toch een muzikale gast. En die houdt mij uh, via de app op de hoogte. Uh, vorige week was ze hier ook in de buurt. Maar toen bij de collega's uh, van The Sound of Harlem. Ik heb het over Nien. Uh, die heeft daar uh, live een optreden gedaan. Maar vanavond doet ze dat bij ons. En uh, het is uh, de bedoeling dat ze dus, uh, bij tijd uh, bij ons in de studio is. Maar ze is onderweg. Uh, er is uh, nog wel het een en ander te doen ergens rond Amsterdam. Maar ja, uh, we zullen dat een beetje uh, in de gaten gaan houden de komende ja, minuten, uren. Want uh, het is wel de bedoeling dat we om zeven uur een beetje uh, gaan beginnen in dat uh, hele verhaal. Over uh, Alternative FM even gesproken. Uh, dit, uh, Low Addicts, gaat 24 september een nieuw album presenteren. Maar ze hebben ook nog uh, oud materiaal liggen. Uh, dat nieuwe album, dat heet Evolver. Hebben ze ook een titeltrack bijbedacht. Die komt komende week uit. En ook heel in de stijl van dit raceweekend wat aanstaande is... hebben we dit nummer erbij gepakt. Het is een Paul Hazendonk remix vanaf weer een tijdje terug van de Haarlemse Low erics nummer dat heet Hide in Sea. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie stopt het onderzoek naar de vernieling van een stukje natuurgebied bij Stroe op de Veluwe. Begin juli hadden boze boeren de grond omgeploegd. bij wijze van protest tegen de stikstofplannen. Staatsbosbeheer deed aangifte van vernieling, maar de politie heeft de daders niet kunnen achterhalen. De verblijfstickers voor Oekraïnse vluchtelingen zijn op. Ze krijgen zo'n sticker in hun paspoort om te bewijzen dat ze hier mogen wonen en werken. maar er zijn te weinig door een tekort aan grondstoffen. Prinses Amalia gaat begin volgend jaar met haar ouders naar Curaçao en de andere Caribische delen van het Koninkrijk. Het gaat voor Amalia om een kennismakingsbezoek. Het weer vanavond helder, het koelt af naar een graad of 10. Morgen meer bewolking en dan warmer dan vandaag. Er wordt er wel op ingehakt hè, deze week denk ik. Nick en Simon zijn uit elkaar, dan heb ik het niet over Nick Rhodes en Simon Le Het Schijnt nog steeds regelmatig op te treden onder de naam Duran Duran. Girls on Film en het geluid van de Nikon camera helemaal aan het begin. Goed, we gaan vrolijk verder, want er is nog zat te leven in dit uur. Als het gaat om de muziek in ieder geval. Geproduceerd door de Pharrell. Maar het was wel een heel mooi uitstapje wat Madonna deed met, met dit fijne nummer. Give it to me! It's stupid, it's stupid, it's stupid, don't stop. it's stupid, it's stupid, it's stupid, don't stop. it's ...mensen die de Grand Prix haten. En dat heeft uh, te maken... ...ergens met een een van bus... Uh, ...in de, de buurt van uh, Marcus van Dam... ...want die, uh, die heeft nogal wat herrie lopen maken... ...afgelopen nacht. Daarom uh, komt uh, de heer van Dam... ...iets wat met wat kringen onder zijn... ogen binnen dus... Goed. Ik we er niet uh, verder uh, al te veel mee uh, vermoeien, ...maar uh, die, uh, die heren Formule 1-cureurs... ...die schijnen toch nog wel op... Uh, ...wat uh, adresjes in Zandvoort te zitten... En ik uh, weet niet precies waar ze huizen, maar uh, dat, is, uh, dat is een beetje onderduikadres. U2 met DiscoTag. En daarvoor hoorde je Madonna met uh, Give It To Me. Bracht tijd op uh, nou, kwart voor zeven. Dat betekent dat we nog uh, een kwartiertje Zandvoort draait door hebben. En ja, vorige week hadden we geen dance classics Dat hebben we deze week ook niet. Ik stel het lekker uit tot, uh, tot eind september. Als de drukte een beetje voorbij is... Want nu hebben we wel andere zaken aan ons hoofd. Uh, deze dame die heeft ooit nog eens een keer deel uitgemaakt van Vanity Six. En toen ik het uh, 12-inchje kocht... Dat had je toen nog. In uh, Amsterdam, aan de Amstelveense weg. De Atalos, dat was zo'n import speciaalzaak. Toen zei de eigenaar, nou, dit wordt een hit. En als het een hit wordt, dan gebeurt dat vanwege de sproetjes... Die deze dame dus kennelijk had. Maar goed... Het is toch wel een clubhit, euh, eerlijk gezegd, euh, wel geweest. Hier is Team met Under The Influence. Dat zijn hele ja, lange nummers. En dan ben je ook heel snel door je tijd heen. Uh, zo ook met dit, uh, met dit gedeelte. Want dan denk ik. Ja, ik heb nog acht minuten. Dan uh, kan ik uh, deze er nog even fijn uh, doorheen rossen. En dat is dit uh, fijne nummer van uh, Artistiek. En Artistiek is een DJ producer. En die maakt uh, hele leuke progressive dance. Waarvan dit een van de uitvloeisels is. En het uh, nummer dat heet Asteroid. Die je gaat horen tot aan het... Uh, Nieuws van 7 uur. Het NOS-nieuws van 7. Zeven...